De Nederlandse bank wil onderzoeken of het extreme overbieden op de woningmarkt kan worden aangepakt. RTL Nieuws dook in de woningmarktcijfers van makelaarsvereniging NVM en ontdekte dat bijna 1 op de drie huizen wordt verkocht voor meer dan een halve ton boven de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog maar bij 1 op de twintig huizen het geval. Nu het overbieden steeds extremere vormen aanneemt, wil de Nederlandse bank onderzoeken wat voor maatregelen er nodig zijn om het aan banden te leggen. De politie heeft vier mensen gearresteerd na een vechtpartij bij een illegaal feest in Apeldoorn. Na een melding van geluidsoverlast gingen agenten bij het feest kijken. De aanwezigen waren niet van plan het feest te beëindigen en er ontstond volgens de agenten een grimmige sfeer. Meerdere feestgangers gingen met de politie op de vuist. Drie mannen zitten nog vast, onder meer voor poging tot zware mishandeling en vernieling van een dienstvoertuig. Op het Museumplein in Amsterdam hebben studenten gedemonstreerd... tegen de compensatie voor het leenstelsel. Volgend jaar komt de basisbeurs voor nieuwe studenten terug. Omdat de huidige studenten dat hebben misgelopen... krijgen ze een compensatie van zo'n 1000 euro per persoon. Dat vinden ze veel te weinig. Nederland staat na de eerste dag van de winterspelen... op een gedeelde derde plek met China in het medailleklassement. Alleen Noorwegen en Slovenië deden het beter. Nederlands won vandaag het eerste goud. Irene Schouten werd kampioen op de 3000 meter. Morgen gaan de Spelen weer verder. Om half tien Nederlandse tijd start Sven Kramer als eerste op de 5 kilometer. Kramer heeft al drie Spelen op rij goud gewonnen op die afstand. En morgen wordt het zijn laatste 5000 meter. Het weer nog meer bewolking vanavond en in het noorden wat regen. Vannacht regent het door en ook morgen de hele dag buien bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Er is op de A10 een ongeluk gebeurd en daar heb je vooral last van op de A5. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur.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 kya laami ki jerusalem ki You. Dit is ook nog een uh, hele mooie versie van de New Generation, Jerusalemma En dat hier bij CFM Entertainment viel. En uh, ja, en we, uh, we gaan even uh, eentje draaien van, uh, van onze zuidenburen. De Romeos. En een kaarsje in mijn hart. We gaan zo nog uh, wat leuke mensen bellen, dus blijf er gewoon lekker bij. En we gaan natuurlijk ook nog eventjes naar Bep en Bert. Kijken of dat ze weer uit de Lappenman zijn. Ik zou zeggen blijf erbij Ik kan maar niet geloven dat ik haar ja nooit meer zal zien ooit aan de overkant misschien mijn god het ging allemaal veel te snel te veel herinneringen waar En dat ik je heb gekend En toch zeg ik nog geen vaarwel Smile De rebellen van onze zuidenburen, de Romeo's en een kaarsje in mijn hart. Eh, ja. En we hebben weer iemand aan de telefoon. En die, uh, die plaatst dit. Uh, ja, langs de kant van de weg, hè? Marco? Ja, dat, dat klopt. Ik zet, net, uh, ik zet net de bus aan de kant. Ik, uh, ik heb zo nog een boeking, dus ik mag nog even wat doen straks. Ah, gelukkig. Ja. Ja, ja, ja, dat dat, ja, dat is toch lekker, Ja, zeker, zeker. Nee, dat is heel fijn. Hé, hey, als jij van een vrouw houdt. Ja, mooi hè. Ja, gehoord, niet? <laughs> ja ik bedoel, ja, voor, ik kijk, voor ons is het eigenlijk vrij gewoon, maar. Toch? Ja, nou ja, nou, ja dat, dat weet ik niet. Is dat zo? Ik denk het wel, maar, ja, maar he. ja, nee, ik, ja, ik vond het een, het origineel is een van de lievelingsnummers van mijn moeder en ik vind het ja. altijd al een heel mooi nummer. Dus uh, ik denk, ik ga er maar een Nederlandse versie van maken. En dan in de, in de trend dat je er ook gewoon lekker op kunt dansen. Want dat vind ja. ik altijd wel al, ja. uh, belangrijk. Ja, nou, wat is, uh, wat, wat, hoe is het idee om staan eigenlijk dan? Nou ja, ik, ik loop eigenlijk zelf al wel jaren met dat uh, idee om dit nummer op die manier te gaan doen en uh, ja, nadat mijn vorige single bij Frank verkooien uh, echt heel goed bevallen is, ja, ja. Toen heb ik gewoon uh, weer contact opgenomen met Frank en heb ik hem uitgelegd wat ik graag wou doen en uh, hij zegt ja dat is denk ik wel een heel goed plan, hij zegt dan ga ik ermee aan de werk en dat heeft hij gedaan. En uh, ja, voordat, het, uh, voordat ik het uh, wist, uh, was die opgenomen en was die al klaar. Dus ja, nee, dat ging allemaal heel vlot en heel mooi. Ja, want de vorige single was Leven, Lachen, Liefde toch, of Ja, dat nee, klopt ja, helemaal. Ja. ja, dat klopt. Dus ja, dat, uh, nou ja, die is ook goed gegaan eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, nee, ik mag echt is goed klaar. opgepakt. Bij, nou. Beide nummers zijn inderdaad echt heel goed opgepakt. En uh, ik geloof dat Leven, Lachen, Liefde onder, ondertussen is uh, 17.000 keer bekeken. En deze is al 13.000 keer de clip bekeken. Ja. Dus ja, het gaat echt goed. Ja, deze gaat er nog wel flink overheen, denk ik. Ik, ik denk het wel, ik, denk ja. het, ik hoop het wel, laat ik het zo zeggen, ja. Ja. Hey, en uh, waar kunnen mensen jou uh, gewoon volgen? Uh? Nou, de mensen op Facebook of op Instagram mijn naam, Marco Gevers, intypen... ...dan uh, komt eigenlijk alle info die ze nodig hebben, komt dan naar voren. Ja, type. want jij uh, ja. Je hebt ook een eigen site, of niet? Nee, die had ik, maar dat, uh, daar moet ik nog eventjes mee bezig weer, dat hij weer online gaat. Want hij uh, is om wat voor reden ook offline gegaan. Aha dus ja wordt ja. uh, wordt word word vervolgd wordt uh, wordt tijd ja, eigenlijk he andere construction zeker. zeggen we altijd ja zeker hey en uh, nou ja bekende uh, uh, social media uh, uh, daar daar ben je te vinden uh, ja. YouTube ook ja, YouTube staan er bij de clips op van beide nummers. Op Spotify staan de nummers, op Deezer staan de nummers en ik geloof op Apple Music zullen ze ook op staan. Dus ja, er is, er zijn genoeg manieren om mijn nummers en muziek te beluisteren. Oké, okay, en wat kunnen wij nog meer verwachten van jou? De komende ja, tijd? Ik probeer, uh, uh, ja, jaarlijks wil ik zo'n beetje twee tussen, ja, twee, twee tot drie nummers wil ik uh, uitbrengen, zeg maar. Ah, oké. Okay. Nou, dus ja, dus we hebben nog wat te doen. Ja, even aan de bak en uh, nou ja in ieder geval. Ja, dat... ik, ik ben blij dat in ieder geval de optrainers weer een beetje uh, ja, van de grond komen. Daar ben ik zelf ook heel blij mee inderdaad. Ja. Want het, ja. Uh, ja, weet je, een radio zonder muziek is niks, en uh, nee. ja, een artiest uh, zonder uh, muziek is ook niks. Dus. Nee, zeker, nee? zeker. Een artiest zonder feestjes is niks, hè. Dat, uh, nee, dat sowieso. Het maken voor ja. de radio, is hartstikke mooi, maar je moet er toch wel van de feestjes hebben. Ja, nou ja, kijk, van de radio is ook prima. Als ze ze maar kopen ja, zeker, dan. Zeker toch? zeker, zeker. <laughs> ja, maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk nu tegenwoordig, ik denk dat het allemaal anders is als vroeger, of niet? Ja, ik heb, ik heb eigenlijk... Ja, een, ja, zomaar, ja, ja, ja, ik, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog altijd wel een beetje aanwijn naar vroeger. Weet je, He, een beetje struinen in de, in de, in de rekken van de, van de, van de platen. En uh, nou ja, de, daarna de cd's dan, weet je wel. Ja, ja dat ja, mis je ja. toch wel, weet je. Kijk ja, of je nog een paar ertussen kunt vinden, zeg maar. Ja, ja, dat ja. ja en, aangeboren, en nu mis je waarschijnlijk meer dan toen. Denk ja, ja, klopt, inderdaad. En en ja. ja, destijds kon je ook alles beluisteren, weet je wel. En, ja, je stond aan nou zo'n balie van... joh, hey, mag ik deze cd eventjes beluisteren? Of, of, ja. of single? En ja, dat, dat, dat kon allemaal destijds. Ja, ja, ja, ja, tegenwoordig... als je dat vraagt, dan, nou, dan moet je haast oppassen. Hè? Ja, ja. ja, maar ik ik, ik, ik... ik herinner me altijd de vroege tijden... van de, de Free Record Shop. Ja. En, en weet je en, en, daar stonden natuurlijk heel veel... Uh, koptelefoons op die balie aangesloten. Ja, klopt, met verschillende... ja, uh, ja pick-ups en uh, destijds nog. En, en ja... En daarna werd het cd, maar dat bleef altijd bestaan, weet je. En ja, dat is een ja, beetje nostalgie. Ja, zeker, zeker. Nee, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Ja, het is allemaal wel voor mijn tijd, maar ik, inderdaad, nu je dat zo zegt, gaat er wel bij mij een lampje branden, ja. Ja, ja, maar dat soort dingen, weet je, dat, uh, later werd het cd, en, en, maar dat, ja. dat namen ze ook in acht, weet je wel. Dus het, eigenlijk bleef het een beetje hetzelfde, maar ja, ja. toen ging ineens alles uh, eigenlijk toch wel uh, langzaam verdwijnen. Ja. Qua, qua CD-winkels ook. En, en, weet je, en dat is ja, eigenlijk zo zonde. En, en toch zie je dan nu eigenlijk de, de comeback hè, van ja. de CD's... en ja. de Vinyl-singles en uh, LP's. Ja, zeker. ja, En dan denk ik van ja, maar nou hebben we geen winkeltjes meer. Nee, precies. Nee, nu is het meer denk ik omdat degene wie het uitbrengt dat het leuk vindt. Maar ja, verder inderdaad ja. heeft het bijna toegevoegde waarde. Nee, nee dat, weet je, ik, ik vind het prachtig hoor dat het weer uitkomt. He, maar ja, maar, ja ik, ik heb gewoon liever zo'n zo lekker ouderwetse platenwinkel waar je even lekker kan neuzen, weet je wel. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ja, dat, maar dat zullen we een hoop met mij delen denk ik. Ik denk het wel, ja. Ik denk ja. dat er meer mensen dat heel mooi vinden, inderdaad. Kijk, dit, dit is natuurlijk de makkelijkste en de snelste weg. Ja. Maar ja, dit is niet altijd de, de leukste weg. Nee, dat klopt, dat klopt. Hé, hey, Marco, we gaan je blijven volgen natuurlijk. Helemaal goed. En ja, volgende keer zien we je misschien wel hier in de studio. Dat kan wel. Als daar tijd, tijd voor worden, is natuurlijk. Dat is geen probleem. Ja. En ja, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Nou lieve luisteraars, mijn naam is Marco Gevers... en dit is mijn nieuwe single Als jij je van een vrouw houdt. Hé, hey, dankjewel Marco. Fijne avond. En hey, jij ook hè. Succes. Hoi hoi. hoi hoi. Om van een vrouw te houden, haar te begrijpen... moet je haar kennen, door en door. Hoor wat ze zegt, voel wat ze voelt... En geef haar vleugels als ze vliegen wil En lig jij soms hoog Dat blijft altijd een vraag, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en... Ja, we gaan, uh, ja, we gaan nog... Uh, Zodanig zo gaan we nog eventjes uh, met iemand bellen, natuurlijk. Maar eerst nog even een, uh, een lekker nummer van Sander Kwarten. En dat is zijn hele nieuwe verse single. En laat ze nou maar. Blijf erbij tot 7 uur en tot uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En ziet je te eten. Eet Eet smakelijk. Kijk me niets meer aan van wat de anderen zeggen. Ik heb mijn lesje door de jaren wel geleerd. Wat ik hoef ik ook niemand uit te leggen. Want je doet het voor de ander toch verkeerd. Laat ze allemaal maar naar zichzelf kijken. Want bij hen is het ook niet altijd roze geur. Ja, er zijn er bij, die gaan zelfs overlijken. Die komen op een dag vanzelf aan de beurt. Sander Kwarten en laatste, nou maar zodanig gaan we met uh, Jordi Carrero we praten over zijn uh, nieuwe single en album Trots. Hey, en, en dat doen we met André Hazes. En zij gelooft in mij. Ze lacht te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 Zo'n nacht ze weet het, heb ik nooit genoeg Hoe Was het, er was alles wat ze vroeg Wat ze vroeg Vul mij eens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 Als jij zit te eten, zou zeggen, eet smakelijk. En heb je gegeten dat het je wel mogen bekomen? We gaan lekker verder met uh, Michael Omen en hoe mooi kan het zijn? Blijf erbij, want uh, zodra, zo, zo, da, zo, ja, zo dadelijk gaan we bellen met uh, Johnny Carrero over zijn nieuwe album Trots. En daar gaan we een single van draaien. Ik besef me heel goed in dit leven, dat het niet altijd makkelijk gaat. Op een moment kom je door tegen. Als je niet doet is het straks misschien te laat. Tijd voor een verandering van omgeving. Naar een mooi en warm zonnig gelaat. Daar blijf ik dan weer een keer in bewegen. Met familie, vrienden, dansen, koppen, het straat. Oh, oh, oh. Met familie, vrienden, hier op een glas wijn. Hoe mooi kan het zijn? We hebben feest met z'n allen groot en fijn. Hoe mooi kan het zijn? Met familie, vrienden, hier op een glas wijn. Hoe mooi kan het zijn? We hebben feest met z'n allen groot en fijn. Elke dag die dag in nieuwe kleuren. Elke dag krijg je een nieuwe kans Ik vond dat er iets moois staat te gebeuren En dat houdt nu net mijn leven in balans De zon gaat onderuit, wordt al wat laten. Maar er komen toch steeds veel meer mensen bij Je ziet ze dansen en staan met elkaar te praten Gezellig rond het vuur, heel dikke zij aan zij oh, Zijn. Met familie die hier op een zijn. Hoe mooi kan het zijn? We hebben feestjes met z'n allen groot en klein. Hoe mooi kan het zijn? Met familie die hier op een zijn. Hoe mooi kan het zijn? We hebben feestjes met z'n allen groot en klein. Hoe mooi kan het zijn? Met familie, binnen de wereld, een glas Hoe mooi kan het zijn? We hebben feesten met z'n allen. Hoe mooi kan het zijn? Ja, hoe mooi kan het zijn? Michael Omen. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg hierna. vanuit Zandvoort. CFM Entertainment for You. Hé, hey, um, we gaan terug eventjes naar Amsterdam. En uh, dat doen we met uh, Koos Alberts en Pierre van Dam. En ze hebben het over echte vrienden. Ja, we proberen nog eventjes contact te leggen met uh, Jordi. Jordi Carrero. over zijn nieuwe nieuw album. Ik ken jouw nieuwe album. Leven. Van een baby tot wie jij nu bent Wijze lessen heb je mij gegeven Wat ben ik toch blij dat ik jou ken Al die jaren zijn voorbij geplopen Onze vrijeerschap klinkt nu in dit de... 50. Als ik dezelfde dromen samen zingen voor een groot publiek. Nou, die droom is zeker uitgekomen en we delen onze passie de muziek. Maar het mooiste dat ons is gegeven. Dat we samen door het leven gaan. Een blik in jouw ogen raakt mij in mijn hart. Samen. Een. Yeah, we bij ons alles nog Onlangs hier in de studio geweest, Pierre Van Damme. En uh, samen met Koos Alberts, echte vrienden. Koos Albers was natuurlijk niet in de studio, dat begrijp ik zelf ook wel. Maar goed. Dit is, uh, ja, deze was ook uh, laatst in de studio, Katharina Hultes. En uh, zij hebben het over: wat doe jij? Zo onverwachts val jij op mijn pad. Als een magneet klok je mij op je af. Ik was getrouwd. Dat is het dan, Cathrine En uh, ja, ik wil je... Uh, ja, uh, wat doe jij? En uh, ja, we gaan naar Herbert. Even alleen. Blijf er lekker bij. Zo direct uh, gaan we eventjes bellen met Beb en Bert en de Zijkwijn. Even alleen. Enkel golven en wind om me heen. Onrust in mij. Deze keer wil ik afgezonderd zijn. Even alleen, deze pauze betekent zoveel. Spiegel voor mij, al de rest schuif ik beter opzij. Weg van iedereen. Weg van iedereen, even alleen Herbert was dat. En uit onze, ja, uit onze zuidelijke kant, België. En uh, ja, ik heb hier nog een plaatje gelaasd aan. Dat is van Michael Bassato, Rolf Sanchez en John Eubank. En één moment... Roxanne Sanchez, John Eubank in één moment. Oh, Chakademus en yeah. and, and tease me. <laughs> oh, to save me, we're entertaining for you. Mijn naam is Vivian, goedenavond. She's floating like a butterfly, so charming. Baby girl, she recognized the man in me. Number one of the world. There's something in her eyes like a spell can me in my tongues. Oh Lord, she gave me one smile, two smile, three smile. She got me going wild. Work more than diamonds and pearls. So baby, don't change your style. Sweet. Tease me, baby en please, and tears me, hier bij CFM. Wij gaan door. En dat doen we met een uh, lekkere gouden van Han Welchdiek. Ja. ja, en soms is het dit. En soms is er weer dat. Oftewel, er is altijd wel wat. Blijf er buiten 7 uur en het voor u. op die 16.9. Jouw woorden doen soms mij. Maar ik blijf lachen voor de schijn omdat ik weet hoe op je bent, een hart van gaat op temperament. Al sta je ogen soms op u, het duurt nooit langer dan een uur. En er is niets meer wat mij stoort. Omdat dat nou eenmaal bij jou hoort. Soms is er niets en daarmee wat zijn kleine dingen, maar wel altijd wat. Soms gaat het goed en dan weer zwacht. Maar onze liefde die blijft oprecht. Soms is het goed en dan weer dat. Maar echt, ik hoor het nooit zacht. Ik hoor bij jou en jij bent mij. We zijn gelukkig allebei. Soms zit ik fout en soms ook jij. Maar achter me doen het allebei. En door te praten met elkaar duurt het nooit een lang heel leven, maar jouw liefde is als dynamiet. Jouw trouw is als een brok graniet. Maar boven alles ben je vrouw en dat is nou net waar ik van hou. Soms is er lief en dan weer gast. Zijn kleine dingen, maar wel altijd wat. Soms gaat het goed en dan weer slecht. Maar onze liefde die blijft oprecht. Soms is er lief en dan weer gast. Maar echt, ik word het nooit eens uit. Ik word bij jou en jij. Bent Dat zijn kleine dingen, maar wel altijd wacht. Soms gaat het goed, en dan weer slecht. Maar onze liefde, die blijft oprecht. Soms is er dicht, en dan weer dat. Maar echt, ik word er nooit eens zacht. Ik hoor bij jou, en jij bij mij. We zijn gelukkig allebei. Deze zanger uit, uh, uit Amsterdam, Han Werle, Ja, ja, ja. Eh, soms is er dit en dan weer dat. En er is altijd wel wat. Hé, hey, um, ja, het is bijna natuurlijk. We gaan uh, op, op 7 uur af. Um, ja, einde van dit programma dan. Uh, kijk hoor. Uh, poep, poep, poep, ja, ja, helaas uh, de zeiklijn of de klaaglijn die gaat niet door. Want uh, ja, uh, Beb en Bert, uh, ze zijn nog steeds in de Lappenmand. En uh, ja, uh, Jordi uh, kan ik niet bereiken. Dus gaan we naar het verzoekje wat aangevraagd wordt door Jeroen. Jeroen, ook leuk dat je luistert en welkom. En uh, jij wilde graag horen Kevin Smit... En geef al jouw tranen maar aan mij. Nou, ik heb hem gevonden hoor.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 kan toch de reden zijn. Waarom doet liefde soms toch zoveel pijn? Geef al jouw tranen waren aan mij. Dan zorg ik dat jij weer lacht. Weet mijn geluk, ja dat ben jij. Met liefde vul jij mijn hart Ik hoop dat je mij genoeg vertrouwt Zodat jij ook weer dromen kan Want als er iemand van je haalt geen het geval.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 Yeah. Als van je houdt, geef het gewoon een kans. Kevin Smit was dat. Geef al jouw tranen maar naar mij. En aangevraagd nou, door Jeroen. volgende verzoekje is uh, afkomstig van Ferry. Ferry, leuk dat je luistert. En jij wilde een plaatje horen van Donny van, de, uh, van der Roest. En uh, de liefde heeft ons allebei. Stevens dus het laatste verzoekje, het laatste nummer En dan gaan we zo afsluiten Dus uh, ja eh, Jammer Ik weet niet Wat ik zie Als jij zo voor me staat En met je handen mij aanraakt ik luister, naar wat jij fluistert. Mijn hart gaat zo tekeer, mijn ogen blijven kijken. Ik wil steeds maar meer, steeds maar meer. Zeg me lieve schat, wanneer doen we het weer? Dit zal ik nooit vergeten, dit moment die met z'n tweeën pakt mijn hart. Donny van der Hoest de en de liefde heeft ons allebei aangevraagd door Terry. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. En eh, graag hoor ik u weer eh, volgende week. Nieuwe rondes, nieuwe, nieuwe kondes, ja, nieu, nieuwe rondes. Ja, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet ervan. En eh, blijf gezond.